Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iets meer bekend over de bedreiging van John van den Heuvel gisteren. Degene die is opgepakt is een man van 36 uit Utrecht, zegt de politie nu. De man zit nog vast. De A2 tussen Maarse en Breukelen werd gisteren een tijdje afgesloten vanwege een politieactie. John van den Heuvel bevestigde later in De Telegraaf dat dat met hem te maken had, zei onze verslaggever Pien Lering. Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol. Cool, hebben gevolgd. En er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Dat zegt Van den Heuvel dus. Verder zegt Van den Heuvel dat het goed met hem gaat en dat hij blij is dat zijn beveiligers scherp zijn en adequaat handelen. John van den Heuvel wordt al jaren bedreigd en krijgt dag en nacht beveiliging. Het leven was in december een stuk duurder dan een jaar eerder. 6,4 procent blijkt uit een rekensom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En je kon het op veel plekken merken, vertelt mijn collega Lisa Schallenberg. Het zijn de energieprijzen, het bekende beeld maar je ziet nu ook dat de prijzen van andere zaken beginnen toe te nemen. Dus bijvoorbeeld voedsel, alcohol en tabak stijgen nog wat harder dan, uh, dan eerder. Dit is de hoogste inflatie sinds 1997... De ministers van het demissionaire kabinet komen voor het laatst samen vandaag. Want maandag staat de nieuwe ploeg op het bordes voor de foto met de hele bubs. Eerder deze week zeiden kappers dat ze extra gaan inzoomen op alle kapsels nu de kapsalons dicht zijn. Minister Schouten heeft al gezegd dat ze de feun en de krultang erbij pakt. En minister De Jonge gaat voor een likje gel. En spits je oren als je een ommetje maakt in het natuurgebied Millingerwaard in Gelderland. De boomkikker leeft daar nu ook. Afgelopen zomer is deze soort samen met de knoflookpad uitgezet in het gebied. En ze hadden daar al de rugstreeppad. Maar deze soorten hoor je nu ook in het gebied roepen, zegt deze ecoloog. De boomkikker die klinkt echt, die heeft een hele korte kick. Kik, kik, kik, kik, kik, kik, Er zijn hele korte roepjes heel snel achter elkaar. En een roep van een reustreep is veel melodieuzer. dus dat klinkt uit. Samen wordt dat een fantastisch natuurorkest. En de kikker is de kroon op het werk. Dat dit dier daar kan overleven, betekent dat het goed gaat met de natuur in de Millingerwaard. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het kan af en toe zelfs een beetje regenen. Tussen de buien door is het 5 of 6 graden. En morgen ongeveer hetzelfde. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de a 7 Zaanstad richting Hoorn na een botsing met een vrachtwagen... en een auto staat bij maar 3 kilometer stilstaand verkeer... en zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, we ja. begonnen het uh, uurtje iets anders. Niet een... Uh... Songfestival, nee, maar een beetje... Nee. Maar dat komt een beetje door uh, uh, de uitzending van Marcel, Play It Loud. Ja. Die heeft twee weken geleden ook uh, ja, uh, de beste van uh, Black Sabbath ja. uitzonden. En, ja, dus dit is natuurlijk de allerbeste. Dat zei Marcel afgelopen woensdag ook al. Dat ja? uh, was mijn eerste LP. Ja? ja? Ik was helemaal weg van dat Paranoid. Ik vond het zo goed nummer. Ja, heel mooi hè? Ja. Ja, ja, vind ook, ja ik vind toch ook. Ik vind toch de eerste drie, vier uh, albums van... Uh, Black Sabbath hebben het beste, ja. ja. ja. Met robot en zo, ja, mooie dingen. Maar goed, dan gaan we weer terug naar. Uh, ja, of heb je nog wat leuk nieuws? Heb ik nog leuk nieuws? Nou, afgelopen uh, uh, zaterdag natuurlijk, nieuwjaarsdag. Wat was het mooi weer, hè? Ja, en druk, hè? En leuk. druk op het strand. Ik moest naar mijn ouders toe. Nou, ik stond in de file om Stanford uit te komen. Ja. ja. En er stond een gigantische file om Stanford in te komen. Oh, ja, ja, ja. Dus uh, ja. Maar het was wel uh, schitterend. Overal zag je ook plukjes mensen die toch de zee in gingen. Ja, was leuk. Maar de hele middag ook. tot een ja. uur of vier of zo, ja. Ja, ja. ik, en heb, ook ik ont... had wel zoiets van... Kijk, dit is nou niet echt de uitdaging. Ik heb het ook met Friesweer met, met gedaan. Ja, maar de zee is koud, denk ik wel, hoor. In ieder geval mee, hoor. Het ja? was niet zo koud. Hoe heeft de zee nou goed kunnen afkoelen? Zo koud is het niet geweest. Ja, nou, hij gaat wel daar 6 graden of 8 graden of 10 graden. Of ja, nou, nou, zoiets. Dat is koud, hoor. Het is, het, het, het is redelijk aan de. Uh, uh, Hoor Aan de buitenluchttemperatuur. Ja, dat is waar, ja, ja, dus. ja. Maar zo hoorde ik ook iemand. Uh, die woont in Dordrecht, die ging naar Antwerpen een dagje. Nou, dat was verschrikkelijk. Ja. Gigantische files. En die Frank, of in Antwerpen want, zag je natuurlijk, juist ja, een Nederlands nummerbord, dus die werden allemaal uh, of ofzo. En ja. Dus, ja, een beetje weggepest, ja. Ja, ik kan het wel begrijpen, weet je. Uh, ze hebben daar eigenlijk alles opengehouden voor hun eigen bevolking. En dan komen al die Hollanders. Ja. Belgen zijn toch al niet zo heel erg gek op ons. Dus. <laughs> ja, het was weer een hoop geld voor ze dus natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ze hebben wel een hoop geld verdiend. Nee. Dus. Oké, okay, terug ja. naar het uh, Songfestival. Ja. Nicole met Ein bisschen I Ein bisschen Lieben. Uit 1982. Uit 1982. Nou. 1982. Ja, dat was het 1982, Nicole met Ambition Frieden. En ook een stukje Nederlands, hoorde ik ja, ja. toevallig. Ja, dat doet ze goed, hè? Dat doet ze heel goed, ja. ja. En daarna natuurlijk Sander Kim uit België, uit 1986, met Jemme Jemme la vie. Nou, ja. Hoe mooi kan het leven zijn? Het leven is alleen maar mooi. <laughs> <laughs> er is trouwens een groundfunding in Zandvoort begonnen... Oh. Op 10 mei 2021 sloeg voor de dorpsgenoot Elroy het Nooit loed toe. Er werd bij hem de diagnose kanker vastgesteld. Wetende dat hij niet al te lang meer te leven heeft... wil hij zijn grote wens proberen te vervullen. Nog één keer op vakantie met het gezin. Al weet hij dat het een gevecht is waar hij nooit zou kunnen winnen... probeert Elroy er alles aan te doen... om zo lang mogelijk bij zijn vrouw en kinderen te kunnen blijven. Maar het zit hem niet mee. De ziekte zit in zijn longen. Met uitzaaiingen naar zijn ribben, rug, benen en heupen. Eind november zijn de uitzaaiingen bijgekomen. In de nieren, in de nieren en de lymfeklieren. Nou. Iemand verdient toch een vakantie met zijn kinderen? Of, uh... Uh, uh, ik kan natuurlijk uh, van harte deelnemen. Neem hiervoor contact op met Evert Muis. Via Muis. Evert, apenstaartje, Gmail.com gmail.com. als namens de familie, hartstikke bedankt. Dus. Mooi. En wat zijn nou jouw goede voornemens? Ha. Weet je hem nou wel? <laughs> ja, de belangrijkste is, ik ga me niet meer laten gissen door dat hele corona gebeuren. Ga, ga jij als het moet het vierde booster nemen? Ja, ik vind het geen probleem om dat te doen natuurlijk, maar... Ik weet niet of het nou... Ja. Het is een beetje als een gripprik. Ja, nou ja, goed. Ik vind hem wel erg vaak terugkomen. Ik, ik, uh... Ja, het wordt een beetje te vaak, ja. ja. Ja. Dus ik begin toch wel wat weerstand tegen die vaccinatie te hebben. Weet je, zolang het niet langer werkt als een maand of drie. Ja, ja. ik zoiets van... Nee. Dus, ho, ho, hoe zinnig maar... is het om je elke drie maanden te laten... En je hoort toch steeds vaker dat het niet erg is om het te krijgen op dit moment. Het is ook dit niet moment... de vraag of ja. je het krijgt, maar wanneer je het krijgt. Wanneer je het krijgt, het krijgt ja. Om me heen echt heel veel mensen die het momenteel... Krijgen. Ja, één op de vier al, hè? Ja. ja. Dus uh, de, ja, de, de, dat Omicron-virus, dat, dat grijpt gigantisch om zich heen... maar maakt niet zo idioot ziek als in het begin nee, natuurlijk. Nee, nee, nee. Kijk, je weet niet wat voor varianten er nog komen. Kijk, het is een, blijft een virus, dus hij zal gaan muteren weer. Ja, zeker. Maar ja, kan maar doorgaan. Het is ja. te hopen dat hij zichzelf kapot muteert. <laughs> ja. Maar, ja. maar dat doet een virus, Een virus is er niet op uit om iedereen dood te maken. Nee. anders kan hij zelf ook niet leven. Dus uh, nee. op een gegeven moment, uh, hoewel dan ga je er weer uh, intelligentie aan toekennen. Dat is natuurlijk ook niet waar. Intelligentie heeft het niet. Het, het nee. doet gewoon wat hij moet doen. Het doet nou, ook niet wat hij moet doen. Het is allemaal random en allemaal uh, ja. niet gepland, het is allemaal. Ja, ja. Ja. Een stukje evolutie. Ja. Ja, we hebben er nog een heleboel uh, liggen hoor, straks bij die Permafrostlaag, oh, ja. die aan het sluiten. <laughs> daar zitten er nog een heleboel. Zou dat dus... het toch niet zo met het gas oppompen zijn, dat er dan virussen naar boven komen? Nou, ja, lijkt me toch in gas ja? kunnen. Geen virus. Ik weet niet of virussen in gas kunnen leven trouwens. Vast wel. Ja. Virussen zijn inderdaad harde oh. jongens. Ja. Misschien wel een nieuwe theorie dat we daarmee moeten stoppen. Ja, nou ik denk Als dat Groningen er heel blij mee is. Maar ja. ik, wat ik van de week weer hoorde is dat ze juist weer meer gaan oppompen bij Groningen. Klopt, want ja. we hebben verplichtingen aan Duitsland. Ja, dat snap ik ook niet, nee. nee. Ja, ja. ja. Is iets van: kom op, jongens. Ja, en ook omdat volgend jaar hebben ze te weinig reserves. Dus uh, ja, daar moeten ze nu al een beetje over nadenken. Dus ja. ja. Je, je hebt vanaf. Wanneer is dat gas gasoppompen begonnen? ergens in uh, de jaren 50, 60? Ja, ja inderdaad, ja. ja. En uh, tot, vanaf die tijd heb je er al over na kunnen denken. Ja, ja maar niemand dacht natuurlijk dat er aardbevingen zouden komen. Of Echt ja. wel? Ja? Dat was al heel snel bekend. Ja? Alleen zei de NAM, van, ja, het komt niet door ons. Het komt niet door ons en de regering, die natuurlijk een groot aandeel heeft in de uh, NAM. zei: van, nee, het komt niet door, door, de, door het gas. En de Shell natuurlijk, Ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, zo zie je maar. Dus. Maar goed. Laten we een beetje langs me heen gaan allemaal, ja. Ja? <laughs> ja, ik ook. Ja, toch wel. <laughs> maar je had ook goed nieuws. Ik heb ook goed nieuws. Ja, hè, uh, waar waar heb ik mijn positieve nieuws? Oh, positief, ja. ja. Positieve dingen die in 2021 zijn uh, gebeurd, hè? Op ja. één staat... Of zal ik op tien beginnen? Ik ga op tien beginnen. Ja, misschien is het nummer tien één. Dat oh, nou, kan ook, dan begin ik op nummer 1. <laughs> het grootste Nederlandse pensioenfonds, dat is het ABP... Hè? Ja. Uh, gaat stoppen met beleggingen in fossiele brandstoffen. Voor, fossiele stoffing, stoffen. voor iedereen die nog twijfelde uh, of individuen een verschil kunnen maken, het kan echt. Mede dankzij de inzet van de burgerbeweging Fossielvrij Nederland kondigde ABP, het pensioenfonds van zijn ambtenaren en leraren... ik heb ook nog een pensioen van hun... Ja? dit jaar aan om te stoppen met beleggingen in kolen, olie en gas. Dat betekent 15 miljard euro minder voor een destructieve industrie... en daarmee 15 miljard euro aan nieuwe kansen... om in een regeneratieve toekomst te investeren. Nou, maar, daar moet je eens over nadenken, want uh, er zijn heel veel mensen... Uh, <laughs> Het pensioen, de hoeveelheid geld dat naar die pensioenfonds gaat, is gigantisch. Ja, ik heb het en, ja. Ja, maar ze kunnen het nergens meer investeren. Nee. Dus moeten in aandelen of infrastructuur. Dus ja, ja, advies, ik geef iedereen als koop aandelen, want ze gaan ja. vanzelf omhoog. Ja, absoluut. Ik, ik heb het in 2008 gedaan, heb ik mijn pensioenfonds, het, uh, het pensioenfonds van uh, zorg en welzijn... Ja. Uh, heb ik opgebeld. Ik zeg van... ik wil niet meer lid zijn van jullie club. Ik wil stoppen. <laughs> ja, dat mag ze niet. zeiden, nee mevrouw, dat mag niet. Want u nee. werkt hier. Ik zeg, jullie doen in wapens. Ik zit in de verpleging. Ik ben pacifist. Ik wil niet dat jullie in wapens beleggen. <laughs> ik zeg, nee mevrouw, u moet verplicht li lid blijven. Ik Was... zeg, nou, ik vind het schandalig. En sindsdien kopen ze geen wapens meer. Uiteindelijk zijn ze er wel mee gestopt. Ah, okay. nou, dat komt door dat telefoontje uit. van mij naartoe. Dus hij is het ook al geschrokken. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, Maar er waren meer mensen die commentaar gehad. Oh, gelukkig, ja. ja. zo hoorde ik ook dat de pauze ook aandeel heeft in condooms. <lacht> <lacht> <lacht> en in mijne, <lacht> zo. Dat ja. komt voor al die pedofiele... Nou, <lacht> <Nee, ja. lacht> ja. ga een plaatje. Sorry. <lacht> Gaan we een plaatje doen? Ja ga ik zo meteen ga ik weer... Uh... Nog ik heb Ierland uh, e met uh, Johnny Logan. Yeah? Hold Me Now, 1987. Die deed toen voor de tweede keer mee. En werd ook voor de tweede keer winnaar. Oh, nou, laat me horen. Ja. Don't, don't, close your heart to how you feel. Dream, don't be afraid the not real. Close your eyes. Just the two of us again Make believe this moment's here to stay In your heart. I wish I I could say how much I'll miss you when you're gone. En een beetje ja, ja overwegend over, uh, instrumentaal. Ja, ja ik, ik vond dit een, een, een echt nummer niet echt zo uh, uh, Eurovisie Songfestival-achtig. Nee, dat is waar, ja. Maar ik vond hem gewoon... Ja. Uh, en hoe ja. komt het dat jij er zo wel vanaf weet? Ik, uh, wij spelen elk jaar om een... Dan uh, moet je de plek van ne de Nederland raaien Nummer 1, 2 en 3. En dan als je dat goed hebt, dan kan je de... Uh, van een welbekende merk uh, taart winnen. Ja, dus dat is hartstikke moeilijk. Dan moet je vier dingen goed raden. Ja, nou, dat heeft dus nooit iemand. Nee, inderdaad. Maar het afgelopen jaar hadden wel een... Uh, twee mensen hadden nummer één goed. Ja. En er was er ook nog eentje die had nummer twee goed. Oh, oké. Okay. Dus ja, dat... Uh, dan krijgt die de taart? Die heeft de dus taart gekregen, ja. dat was En dat wordt gesponsord door Nema? Nee, dat wordt gesponsord door ons. <laughs> Ja, dat vind ik toch wel jammer. Dat is toch wel een uh, ja, ja, ja, kleine ja. omissie. Ja. ja, het is gewoon, het is gewoon leuk. Weet je je houdt onderhand, hou je contact met elkaar. En, uh, ja. uh, en wanneer moet je het zeggen? Een week wat tevoren? Of op de nee, nee op de avond zelf moet iedereen kijken. Dus. Oh. dus dat is dan wel weer wat. Je moet echt ja, de, de ja hele... Afgelopen jaar had ik nummer 1 ook goed. Had jij nummer 1 goed? Ik niet. Kan ik mijn taart ergens ophalen? Nee, jammer. Nee. Want uh, iemand had ook nog nummer 2 goed. Ja, dat ik volgens mij ook. Was dat die Franse uh, dame? Ja, ja, ja, ja. ja. Die vond ik niet zo mooi. Gewoon één vond ik mooier. Dus uh, ja. daar gaan we mee afsluiten. Hè? Ja, over een half uur pas. Over hoor, een dus. half uur pas. Niet schrikken. Ja. Het is nog tijd. Oké. Okay. Dus, uh, maar goed, de, de, vandaar dat ik... Ja, je moet wel luisteren dan. Maar ik heb het eigenlijk altijd fout. Ja? Ja, ik heb af, eigenlijk helemaal geen verstand ervan. Uh, nou, je hebt een andere smaak, dus ja. Ik dat, heb een andere ja, smaak. Het is, is muziek echt. is ook subjectief natuurlijk, hè? Ja. Dus je hoort gewoon niet bij de meute. Nee, het is jammer. Dus ja, ja, het is... We hebben het, het geprobeerd. Pijn, ja. <laughs> Ik heb nog wat positief nieuws. Jumbo gaf het startschot voor 200 kletskassa's. Een moment van oprecht contact kan een wereld van verschil maken. Zeker als je je eenzaam voelt. Om deze reden lanceerde Jumbo de kletskassa... Hier kunnen klanten terecht die behoefte hebben aan een praatje en aandacht. Oh, het is echt verbinding uh, <laughs> en onthaatsting tot gevolg. Oh, wat mooi. Nou, dat vind ik wel een hele goede. Ja, ja. Dat mooi inderdaad, ja. ja. Dus ik weet niet hoe ik dat moet zien, maar. Nee, ik ook niet. Neem ze tijd om voor je, ja. ja. Heeft u nog wat op een lever? Vraag je dan of zo. Ja, ja het ik is van uh, 100,60 euro uh, 60. En daar kan ik verder nog iets voor <laughs> doen. <ook. laughs> 100,60 euro. <laughs> Vroeger deed ik wel boodschappen, inderdaad. Ja. Voor die, want het deed ik één keer in de week. Toen was het was inderdaad wel zo duur. Ja. Tegenwoordig niet meer, nee. nee. Ik zag ook dat mensen betalen met hun telefoon. Maar ook dat ze een uh, OV-chipkaart op de telefoon hebben staan. Oh ja? Ja. Zat dus ik in de bus ja. en houdt hij ook zijn telefoon voor uh, ja, dat, uh, dat leesding. Ja, ik. ik ik nee? heb niets van dat soort dingen op mijn telefoon staan. Ik, ik, ik ja. ook nog niet, nou ik vind het wel makkelijk natuurlijk. Ja. Ja, ik heb wel inmiddels zo'n bankpasje wat je zo erlangs kan bliepen, weet je wel, dat je niet je pincode hoeft uh, in te geven. Oh, oké, okay. ja, ja. Maar voor de rest heb ik zoiets van, uh, ik, ik wil geen betaaltoestanden op mijn telefoon nee? hebben. Ik heb zoiets van, ik, ja, ik vind dat ding zo hekgevoelig en... en nou, Ik valt een beetje. Wanneer heb je nou wat van gehoord dat een telefoon geërkt wordt? Geen idee, geld, maar ik nee. vind dat gewoon... Als ik het kwijtraak of weet ik veel wat... Uh... Ja, dat is beter dan je portemonnee, want dan ben je echt je geld kwijt. Maar als je je telefoon kwijtraakt, niet. Dan ja. ben je je geld niet kwijt. Ja, ik heb het gewoon niet... Uh... Je hebt het geld niet, hoor. Ik, dat, dat, <laughs> dat punt één natuurlijk. <laughs> dat is punt één. Ja. Maar ik vind het sowieso geen, uh, ja. geen goed idee om die dingen op mijn telefoon te oh. hebben. Ik vind het gewoon... Nou, terug naar het goede nieuws. Ik Goeie zie nieuws. nummer drie is erg leuk. Nummer drie. Ierland introduceerde een basisinkomen voor muzikanten en kunstenaars. Leven in een wereld zonder kunst of muziek? We kunnen en willen het ons niet voorstellen. Toch is het voor veel kunstenaars en muzikanten lastig om rond te komen. Zeker nu met corona. Oh, dat Op dat deze ik, ja. reden gaat Ierland testen met een basisinkomen voor kunstenaars en muzikanten. Oh, dat is goed, ja. Ja, toch? De radiomakers zijn ook uh, ja, een beetje kunstenaar. Ja, ik musiot. vind dat wij toch minstens ook wel uh, recht ja, hebben op inna. basisinkomen. Ja. Basisinkomen. AOE noemen we dat. <laughs> Die heb ik nog ineens. Oei! Oeps! <laughs> Nummer 4. Statiegeld zorgde voor 37% minder plastic flesjes tussen het zwerfafval. Oh, dat vind ik toch ook wel heel positief nieuws, ja. ja Statiegeld ja. voorkomt bergen zwerfafval. Zo ontdekten we dit jaar tijdens de World Cleanup Day. ...werden namelijk 37% minder plastic flesjes op straat gevonden. Fantastisch nieuws voor de aarde en onze eigen gezondheid. Nou, zeker ook inderdaad, ja. ja, ja. Over staartse geldt en positief nieuws gesproken. Volgend jaar zijn de blikjes aan de beurt. Nou, dat, ik, ik vind het, juich het allemaal toe. Ja, ik ook, ja. ja. Yes. En vijf. De reuzenpanda is niet langer een bedreigde diersoort in China... In de jaren tachtig van de vorige eeuw leefden er nog maar 1200 reuzenpanda's in het wil. Allemaal in China. Inmiddels zijn dit er 1800. Om deze reden zien, ziet niet alleen de Verenigde Naties, maar ook uh, China de reuzenpanda's sinds dit jaar niet langer als bedreigd, maar als een kwetsbaar diersoort. Ja, ik kan me voorstellen dat het 1800 nog niet veel? Nee. is. 1800 vind ik nou ook weer niet. Ik heb zoiets van, net zoals met die zeehonden van ons, dat ja. is van 500 Nou, een paar jaar. Ja. Dan heb ik met je eens gedaan. 10.000 gaat. Ja. Dus. Gaan we weer een uh, nummertje B gaan doen? We gaan weer een nummertje doen. ja. ja. Dit is uh, Finland van 2006. Uh, Dat is Lordy met hard rock. Halleluja. Hammer. Halleluja! Hard rock! So crippled on this sinister night Lost the lambs with no guiding light Walsh come down like thunder, the rocks about to roll It's the aracalypte, now made of soul All we need is lightning with power and might Striking down the prophets and fools. And as the moon is rising, they must decide Now we need those words of evil Roll high. Hey! The true believers, thou shalt be saved. Brothers and sisters, You strong in the faith. On the day of reckoning, it's who dares wins. And you will see the Joker soon will be the new kings All we need is lightning with power and might. Hiking down the province of fools, And as the moon is rising Give us the sign Now all those words of Rock and roll angels Bring thine heart rock hallelujah Demons and angels so in one had arrived Rock and roll angels Bring thine heart rock hallelujah Ghost creation supernatural high You turn my back, I got horns on my head. My fangs are sharp and my eyes are red. Not quite an angel or the one that fell. Not just eternal, so go straight to hell. Hard rock, hallelujah. Last forever more tonight. Tonight, eternity's a no-brainer. No, I never stop doing the things we no do. Every breath I take, I'm breathing. Het was ten eerste uit uh, 2006 Lordy, met hardrock Rock, Halleluja. Misschien moeten we dat ook maar eens tegen Marcel zeggen... dat hij dat ook eens uh, naar moet luisteren. Ja, maar He? het was het enige liedje wat een beetje hard rock was... In de, ooit in al die jaren van het Eurovisie Songfestival, hoor. <laughs> nou, Dan kan hij best aan, uh, over uh, uh, een heel programma I, kan over kan niet wel aanhoren, denk je? <laughs> ja. <laughs> oh, oh, arme ah, ik Marcel. vond de show wel mooi. Ik vond de stem niet zo denderend, maar de show vond ik wel mooi inderdaad, ja. ja. En daarna kregen we natuurlijk uit 2012 Lorien met Euphoria. Euphoria. Ja. Ja. Ja. Het zegt mij nog niks, nee. Wel, die show heb ik volgens mij heb ik wel eens gehoord... dat ze daar uh, ook wisselende meningen over hadden. Ja, maar ja weet je, het is altijd... Uh, op de een of andere manier is dat Eurovisie Songfestival... altijd beladen op <laughs> Ja, dat is waar inderdaad, ja. ja. Het slaat vaak nergens op, maar goed. Ja. ja. Wij besteden er nu ook weer uh, aandacht aan. Daarom. Goed nieuws? Ja, goed nieuws. Met meer dan 200.000 gewipte tegels... werd Den Haag nationaal kampioen we tegelwippen. <laughs> Door tuintegels te wippen... geven we biodiversiteit aan het grondwater... Een, en de grondwater een boost. Bovendien verkleint het de kans op ondergelopen straten... tijdens hevige regenbuien. Tijdens het NK tegelwippen... Verving Den Haag maar liefst 200.000 stoeptegels door groen. Oh. Nou. Hoe lang ik... zouden ze het over gedaan hebben? Want het is een NK. Dus ja, op een zondagmiddag of zo, dan uh, begint het NK tegelwippen. <laughs> ik heb geen idee. Nee, ik ik zie dat meer zoiets als hoeveel mensen halen die tegels uit hun, uh, uit hun tuin. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel tuinen betegeld. Nou, dat zorgt toch voor slechte afwatering. Ja, dat is waar, ja. ja. Het is wel makkelijk. Ja, je hoeft het niet onderhouden. Hè? Dat scheelt. Ja. Uh, op 7. Klanten van de voedselbank in Almere... konden gratis naar de tandarts. Sinds de tandarts voor volwassenen... uit het basispakket is gehaald... zijn tandartsbehandelingen... voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Om klanten van de voedselbank in Almere... gratis mondzorgbehandelingen te geven... sloegen dokters van de wereld... voedselbanken Almere en de lokale tandartsen de handen in één. Zo konden ook mensen met een kleine portemonnee... genieten van een gezond gebit. Ik vind dat heel goed, maar ik vind sowieso... dat tandartszorg in het basispakket wordt. Ja, maar het is zo duur inderdaad. Ja, ja maar ja. goed, ik vind dat het gewoon bijhoort... Bij de, bij de persoonlijke verzorging. Ja, maar als je een beetje... Uh, en let op je eigen t tandarts, of op je eigen tanden... dan kan je natuurlijk een hoop zelf van doen, hè? Niet altijd. Nou... Misschien moet je daar een uitzondering van maken als je een medische indicatie hebt. Maar je kan er eigenlijk zelf alles aan doen. Nou, ik, heb het, uh, ik heb mijn eigen tanden behouden tot, uh, tot een twee, uh, twee jaar geleden. Ja. Ja. Ik heb, echt, ik heb in totaal iets van dertig zenuwbehandelingen alleen al gehad in mijn mond. Zo. Ja. Is echt, uh, zo gauw een tandarts aan mijn tanden kwam, had ik meteen een zenuw ontsteken. Oh, het maakt raar. niet uit ja. hoe hygiënisch die werkte. Nee. Dat is dat echt. Ja, dat was dramatisch. Ja, dat kan me op een gegeven moment had ik zoiets van, ja jongens, ik ga geen zenuwbehandelingen meer ondergaan. Nee. Zo pijnlijk. Alles eruit en heb ik. Nou nee, toen nee, zei van alles wat nu nog een zenuwbehandeling wordt, trek je eruit. Ja, had ja. ik weer zo'n tante van, ah, dit kleine gaatje kan ik wel vullen. Ja. Ik zei, ik zit hier morgen weer hoor. <laughs> ah, wel oh nee, valt wel mee. Nou, de volgende dag had ik er dan weer, ja weet je. Maar je ze zijn ook een ja. partij. Trond eigenwijs hoor. <laughs> Ha, ha. Hm. Niet ik, maar nee. tante die ja. stroppen. Oh, ik stond het even verkeerd. Ja. Inheemse gemeenschappen krijgen 17 miljard dollar om bossen te beschermen. In hun vooroudelijke kennis van de natuurlijke wereld zorgen inheemse gemeenschappen dat ecosystemen floreren. Zo beschermen ze 80% van alle biodiversiteit gaan ze ontbossing als geen ander uh, tegen... en bevindt uh, ruim 20% van alle koolstof die op het land is, uh, die op het land is opgeslagen... zich in, in heem, inheemse bossen. Volkomen terecht dus dat tijdens de 26e klimaattop werd besloten... om inheemse gemeenschappen in tropische bossen 17 miljard dollar... voor de bescherming van de bossen te geven. Ik denk, misschien moeten we ook niet gaan kappen... Ja, ja, we die inheemse ja. bevolking, die, die wordt ook zo langzamerhand verdreven. Ja, dat is waar. Ja. Op negen. Inwoners van Seattle bouwden in hun achtertuinen... tiny houses voor dak- en thuislozen. Als een dak- en thuisloosheid willen oplossen... hebben we niet alleen meer woningen nodig... we moeten stoppen met mensen die op straat leven... te zien als de ander... Om deze reden stelt de blokproject inwoners van de Canadese stad Seattle... sinds dit jaar in staat om tiny houses in een, te, in een achtertuin te plaatsen. Zo krijgen daklozen een dak boven hun hoofd... en wordt de kloof tussen wij en de anderen gedicht. Ah. Ja, ja je moet maar zo'n grote tuin hebben. Ja, Hier in Zandvoort vraag. is dat onmogelijk, denk ik. Jawel, er zijn genoeg huizen. Ja, maar met zulke grote tuinen om een tiny house in te zetten. Een tiny house is er niet zo groot, maar hè, 20 vierkante meter, 4 bij 5. Hierachter zou het ook heel goed kunnen. Ja, hier op het parkeerterrein. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Kunnen, echt, dan kun je een hele wijk bouwen. Bij. Ja, ja. Nou, misschien gaat het nog gebeuren. Ja. Je weet het niet. <laughs> op 10. Duurzaamheid wordt op de Nijmeegse Rad, uh, Radboud Universiteit een verplicht vak. Of je nu rechten of microbiologie studeert, iedere student kan bijdragen aan een gezonde planeet. Daarom is het vak duurzaamheid vanaf komend studiejaar van alle studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen een verplicht vak. En dat zijn er bijna 25.000. Het duurt vast niet lang voordat andere onderwijsinstellingen dit groene voorbeeld volgen. Ja, vind ik heel goed. In Nederland hebben we het ook nog goed nieuws. Het uh, nieuwe kabinet is het merendeel vrouw. Ja, 50%, meer een deel, hè? Meer ja, dan meer 50%. Deel. Ja, als dat goed nieuws is, is natuurlijk ook, uh, ja, ook subjectief. Maar ja, maar, ja, weet je. Nou, wat ik gewoon altijd met die. Uh, hoe heet het? Heb, een glazen weet. plafond of zo? <laughs> nee, wat ik uh, voornamelijk heb met dat uh, met, met, met kabinet. Als er nou maar eens mensen op zitten die verstand hebben ervan. Ja. Vind ik die, die, die Ernst uh, de vries? Ja. En die dijkstra natuurlijk? Dat ja? Vind ik, ik vind, ja, vind ja, dat ik vind ik best hele goede mensen om op zo'n post te zetten. Ja, zeker. Ja. Nou, ben ik ben benieuwd of ze het kunnen volhouden, ja. ja. Ik hoop het. Ik, da, de politiek dat, is natuurlijk heel anders, ja. Ja, ja Vanuit een heel ander vakgebied. Ik ja. vind het jammer dat Dijkgraaf uh, zijn stoel in. Uh, God was Princeton, Princeton. Princeton op, ja. opzegt Dat is nou, wel Misschien kan hij hier beter wat doen. Ja. Ja. Oké, okay, we hebben, doen weer een plaatje en dan gaan we straks weer verder met positief ja. nieuws. Maar we zijn er al weer bijna. Hm. Dit is Cosita worst met uh, Rise Like a Phoenix. En die kennen we natuurlijk allemaal. Van dat 2014. Daar komt, komt hij of komt zij? Hij. Het. Daar komt het? Het. Breaking in the rubble, walking over glass. Never say what trouble Well, the time has passed Peering from the mirror No, that isn't me A stranger getting nearer Who can this person be? You wouldn't know me at all Today From the fading light as if you're free, no one could have witnessed what you did to me, cause you wouldn't know me today, and you have got to see, to believe, from the fading. You're gone Once and for He said go dry your eyes And live your life like there is no tomorrow Son And tell the others To go sing it like a hummingbird The greatest anthem ever heard We're dancing with the demons in our minds Yeah. Nou, we gaan nu naar het volgende nummertje. We gaan uh, Nederland He? ja, ja. Het is bijna ja. afgelopen. We gaan afscheid ja. van jullie nemen. We beginnen uh, dus met Duncan Lawrence Arcade. En daarna het nummer 1 van het afgelopen jaar. Oplopen tot okay. 100%. Maar eens Maar een keer met City in Noord. je volgende week. Tot volgende week. Nl <laughs> voor een winkel in de buurt.